Zip, hij is al uitgebreid dat woord geweest eigenlijk. Ad Roland. Ad, Ad Roland is niet je echte naam. Wat is je echte naam? Uh, daar komt nog wel iets bij. Ad Roland van En hoe kom je aan die naam Ad Roland dan? Gewoon. Die staat ervoor. Ja, dat is al, uh, al jaren zo. Maar Roland is ook een officiële naam? Een deel daarvan. Ja. Oh, dat wist ik nooit. Nee. Ja. Adje Patatje hoor je ook wel. Waar komt dat vandaan? Uh, dat is de schuld geweest van uh, een vriendelijke jonge dame die ooit een plaat had opgenomen. En in een jolige buis, s'avonds, op een feestje van een platenmaatschappij... ...steeds maar riep, terwijl ik van de ene hoek naar de andere kroop... ...atje patatje. Piu-piu. Hansje was dat. Hansje? Ja, Hansje. Die had een plaat en die heette Sekspistoles. En daar hebben we daarna nooit meer wat van gehoord? Je hebt wel, ze als eens meer platen gemaakt, maar dat was de enige hit voor. Ja... Wat voor een weer was het, herinner je dat, toen je voor het eerst de studio's van Hilversum 3 betrad? Dat is wel heel lang geleden. Dat weet ik niet meer, want dat heb ik... Ja, ik denk herfstweer of zo. Want ik kwam met de trein. Ik mocht toen nog niet auto rijden, dus... Maar toen bestond Hilversum 3 trouwens niet eens. Nee, toen was Hilversum 3 niet eens. Maar toen was je... Voordat Hilversum 3 bestond, was jij al in Hilversum? ja. En aan wie bracht jij je eerste bezoek? Dat was Herman uh, Broekhuizen van uh, Radio Mignon. En wat ging je daar doen? Ik ging er naartoe met een bandje onder mijn arm. Ik had ooit een bandje opgestuurd. Toen zei: Die kom eens een keer gezellig langs. En uh, nou, toen moest ik langskomen met een bandje onder mijn arm. Want ik had een interview gedaan. En het is afgeluisterd en afgekeurd. Wat, je bent echt begonnen in Hilversum bij onze goede NOS. Je hebt gewerkt onder meer met Joost de Draaier. Wat herinner je nog van hem in de periode dat je met hem werkte? Uh, zijn gebroken been, hij heeft ooit een gebroken been gehad. Er was echt een doordouwer, Willem. Want Willem Verkote heet hij eigenlijk. Hè. Die liet zich nergens uh, door tegenhouden. Die ging overal dwars erheen en die zegt: ik wil gewoon mijn programma maken. Te, een dag geloof ik of twee dagen na zijn gebroken been. Hij had een been gebroken en ondanks dat ging hij toch uh, werken. En hij had zo'n gezicht. Dat kun je niet zien, natuurlijk, wat ik nu zeg, maar u kunt wel begrijpen wat ik bedoel. En uh, het ging heel moeilijk en hij wilde precies een programma doen. Dus ik zei: Nou, oké, okay, Wilm, als je dat dan wilt, dan, uh, dan doen we dat toch vrolijk. Dan ga jij hier liggen en ik ga zitten en we doen het gewoon. En jullie hebben het samen gedaan toen? Ja. Dat heeft niemand geweten. Ik, ik deed het heel stilletjes. Ja. Ik zei niets, ik deed niets. Alleen Willem die praten en ik zocht en draaide de platen voor. Nog eens in jouw programma's ja, zijn invloed te merken. Bye, bye, is zwaai, zwaai is een Van Koot uitdrukking. En Krieken met Atje is ook een, een, een kreet die Joost gebruikte in de nacht. Hij is belangrijk voor je geweest. Joost ge Krieken met Atje gebruikte Joost die? Ja, Krieken met, met, met Joost erbij. draaien, ja. nee. Joost mag niet krieken, noemde die dat. Nooit geweten. Nee? nee. Maar bij bye, bye zwaai, zwaai, weet je wel natuurlijk. Dus je bent sterk door een beïnvloed? Ik weet het niet. Je wordt door iedereen beïnvloed, denk ik. Er zijn een heleboel dingen die je uh, kreten en zo, die, uh, die je hoort. Soms en dan een jaar later of zo, dan slaak je zelf zo'n kreet en dan denk je van, dat is van mezelf of zo. De, de ene keer weet je het niet meer, de andere keer, nou ja, dan weet je gewoon...